9 uur in ons met het tnw Journaal. In Egypte is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht na het geweld rond de Israëlische ambassade van vannacht. Volgens de staats-TV zijn alle verloven ingetrokken en zijn vakanties van politiemensen opgeschort. Betogers haalden vannacht een muur rond de Israëlische ambassade in Cairo neer, gingen het gebouw binnen en gooiden documenten uit het raam. De Israëlische ambassadeur besloot onmiddellijk te vertrekken. In Rotterdam start een proef met gezichtsherkenning in de tram. Op één tramlijn hangen in alle trams camera's. Die zijn bedoeld om reizigers met een OV-verbod te weren. Als iemand met een verbod de tram instapt, krijgt de conducteur een seintje. Hij moet vervolgens nog wel controleren wie de overtreder is, want aan de camera gegevens zijn geen namen van overtreders gekoppeld. Het is voor het eerst in Nederland dat zulke camera's in het openbaar vervoer worden gebruikt. De proef duurt een jaar. Bij het Nederlands Forensisch Instituut zijn de afgelopen jaren honderden fouten gemaakt bij DNA-onderzoek naar misdrijven. Dat meldt de Telegraaf die via de rechter inzage heeft gekregen in de interne rapporten van het instituut. Uit die overzichten blijkt dat er soms ernstige fouten zijn gemaakt. Die kunnen volgens de krant grote gevolgen hebben gehad voor sommige strafprocessen. Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vindt dat Nederland best toe kan met minder ziekenhuizen. Hij vraagt zich af of het wel zo efficiënt is dat er op sommige plaatsen twee of drie ziekenhuizen dicht bij elkaar staan. Wiegel denkt dat samenvoeging veel geld kan opleveren... terwijl de zorg voor de patiënten er niet onder hoeft te lijden. De strijders van het nieuwe bewind in Libië zeggen dat ze op het punt staan om Beni Walid in te nemen. Een van de laatste bolwerken van aanhangers van de verdreven leider Gaddafi. Ook bij Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, zou zwaar worden gevochten. De Nationale Overgangsraad had de Gaddafi getrouwen tot vandaag de tijd gegeven om zich over te geven, maar de gevechten braken gisteren al in alle hevigheid los. En dan het weer. De komende uren breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vanavond kans op stevige regen of onweersbuien en morgen minder warm. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Lekker weg in Nederland. Alleen vandaag en morgen nog tonen diverse kerren van campermerken de nieuwste modellen tijdens Dordrecht Open. Beide dagen geopend van 11 tot 6. Gratis parkeren, gratis entree. Surf voor meer informatie naar dordrechtopen.nl. Of kom tijdens de Open Monumentendagen naar het Legermuseum in Delft. Volg een rondleiding achter de schermen. Neem op zaterdag 10 september uw eigen militaire voorwerpen mee naar Kunst, Krijg en Kitsch. En laat de herkomst bepalen en geniet van een muzikaal optreden van een big band. Kijk op legermuseum.nl voor meer informatie. Hyperrealist Evert Thiele, bekend van zijn optreden in Niers tv-show... is deze zomer met meer dan 60 nieuwe werken te zien in Museum De Fundatie in Zwolle. Een indrukwekkend overzicht van veeluiken, portretten en landschappen. Thiele is dit weekend aanwezig. Kijk voor informatie op museumdefundatie.nl. En natuurlijk kunt u alles nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekkerweg in eigen land. En maak er een mooie dag van. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 News Show. Presentatie: Twan Huis en Mieke van der Wey. Goedemorgen. Goedemorgen en welkom terug bij uh, Nieuwsuur met het eerste volledige uur. Ik ga u vertellen wat we gaan doen. Om half tien aandacht voor de ongekende, ongekende populariteit van het alloude woordspel Scrabble. Nu ook zonder houten draaitafel te spelen, namelijk op de smartphone. Een trend, en daar gaan we het over hebben met de bondscoach van de Nederlandse Scrabbelaars. Die legt uit hoe dat allemaal zit. En om kwart voor tien becommentarieert verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer het standpunt van artsenorganisatie KNMG om uitgebreidere euthanasie. We beginnen, zoals iedereen dit weekend, natuurlijk alle kranten schrijven erover. Iedereen heeft het erover 10 jaar na 11 september 2001. Ja, de dag die bepalend was voor de recente geschiedenis. Vier gekaapte vliegtuigen vlogen in de Twin Towers in New York... het Pentagon in Washington... en de laatste, vermoedelijk onderweg naar het Witte Huis... stortte neer in Pennsylvania. Bijna 3000 mensen vonden die dag te dood. En de gevolgen waren niet te overzien. Een war on terror die begon in Afghanistan en verder trok naar Irak. Ook in Nederland lieten de aanslagen hun sporen na. Een verhard integratiedebat, kleurcodes voor terroristische dreiging... en een waaier aan antiterreurmaatregelen die meer of minder diep ingrepen in de persoonlijke levenssfeer van burgers. In hoeverre 9-11 Amerika en Nederland veranderd hebben... gaan we bespreken met Amerika-deskundige Willem Post... historica- en terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf... en de jonge politicologe Monique Samuel... die de cultuurverandering in Nederland aan den lijve ondervond. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Um, ja even toch die vraag. Willem, hoe hoorde jij dat nieuws van die aanslagen? Nou, ik was in Den Haag en uh, ik uh, was op een school, het zegboek College. Ik was midden in mijn verhaal. Toen kwam de receptioniste de deur even kloppen en zei, misschien is het toch beter dat u even stopt met uw verhaal. En toen was ik wel wat geïrriteerd. Ja, jeetje, ik zit midden in mijn verhaal. Ja, maar er is iets eigenaardigs gaande in Amerika. Iets met een sportvliegtuigje en het World Trade Center. Dus gauw naar een televisieset uh, in die school en, ja, en daarna naar Hilversum, waar ik drie dagen met Maarten van Rossum, Amerika-commentaar vanuit de studio gegeven ah, ja. Jij zat in New York, toen. Ja. Ja. ja, nou, ja. afhankelijk niet. Eerst, in. ik woonde in Washington. Oh, jij ging gauw naar New York. En ja. daar heb ik verslag gedaan van de aanslag op het Pentagon. En toen was er nog... Uh, het was mogelijk om Manhattan nog te bereiken. Behalve mijn uh, toenmalige vriendin, nu-vrouw. Die vond één trein die nog Manhattan opreed. En uh, tussen om zeven uur vertrok uit Washington. Uh, en een paar uur later was ik op Times Square, waar niemand meer was. Niemand, nee. nee. En Beatrice, wat jij nog... Ja, ik hoorde het pas een paar uur later. Want ik was net terug van vakantie, volgens mij. En ik hoorde dus Willem Post en Maarten van Rossum... Ja. Eh, tegenstrijdige verhalen vertellen. Maarten Rossum ja, we waren zei, het niet met elkaar eens. Nee. Die zei, ze dat allemaal wel mee. Het is een gekke aanslag, het is helemaal geen oorlog. En Willem zat er een beetje ongemakkelijk op ja, te reageren. Ja, het totaal oneens met hem. Ja. En ik dacht echt wat is dit nou? Ik zat volgens mijn lage vuurse koffie te drinken. <lacht> uh, Monique, wel, weet jij nog? Ja, ik was thuis. Ik was uh, uh, nog in de middelbare school. Ik zat in de tweede klas of zo. Ik was thuis aan het kijken en ik zag het eerste vliegtuig want ik kijk altijd zien en elke dag toen ook al. Ja. Ik zag eerste vliegtuig, toen het tweede vliegtuig. Ik heb mijn vader gebeld, die kwam meteen uit zijn werk. Mijn moeder, iedereen ging meteen. Ik zat uh, op de bank en daar hebben volgens mij 24 uur non-stop gezeten. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik toen vroeg naar bed ben gegaan. Uh, nee, die keken naar Willem Post en uh, nou, Maarten van Rossen. Ja, ja, Nederland 1 en België. Ja, we verzepten ja. de hele tijd naar Arabische en ze dus wilden alle soorten. Alle, ja. Ja, tonen en vormen zien. Ja. En, en Twan, jij zat daar toen. Overheerste bij jou de journalistieke nieuwsgierigheid of de ontzetting? Of kwam uh, je daar niet aan toe? Jawel, nou, allebei wel een beetje. Want uh, het was niet alleen maar een journalistiek verhaal... Want uh, op het moment dat het gebeurde bij het Pentagon... dat lag ongeveer hemelsbreed een half kilometer van het huis waar ik woonde. En er waren berichten dat uh, Capitol Hill, dus waar het parlement zit in Amerika... dat dat ook onder vuur werd genomen. Dat was ook zo, dat vliegtuig wat neergestort mm -hmm. is in Pennsylvania... dat zou waarschijnlijk het Witte Huis of het Capitool hebben moeten treffen. En daar woonde ik op, nou, uh, 50 meter afstand vandaan. Uh, dus op het moment dat dit zich allemaal um, ontrolt... wordt het uh, Capitool ontruimd, vliegen er straaljagers over de stad... Met dat wist ik pas achteraf. Die enorm door de geluidsbarrière heen gaan. En die dus uh, explosiefachtige geluiden maken. Uh, dus ik probeerde verslag te doen. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me wel. van: Als dit doorzet. Waar, waar sta ik dan zo meteen nog in dit verhaal? En ben ik er nog? Want het klonk alsof het inderdaad. Daar ging het conflict over in die uitzending ook. Met Kees ja. Driehuis en Van Rossum en, en Willem Post. Van, is dit uh, de start van de derde wereldoorlog of niet? Nou, ja. In die eerste uren en dagen ja. leek het daar even op. Ja, in ieder geval een keerpunt, zoals ik het noemde, ja. Ja. ja. Nou ja, na die aanslagen was er een enorme eensgezindheid, hè? Je uh, had de die zei, if you're not with us, you're against us, hè? Ik zag dat gisteren nog weer even herhaald. Um, hoe lang heeft die eensgezindheid uh, geduurd? Ja, weet je, uh, ik ben ook iets na 11 september naar New York gegaan... En ik had even zo'n flits toen ik vanaf het vliegveld... vanaf Newark, zo naar New York reed... en je nog wel even iets van een open veld en industrieterreinen zag... met allemaal Amerikaanse vlaggen. En, en bij de Lincoln-tunnel, God bless America, zo'n groot sign. En dan met een pijl, dan ga je zo die tunnel in. Hele lange tunnel. Ik had even het idee van... Het lijkt even saudi arabië hier wel. Religie en politiek was zo met elkaar vermengd. Ja, dat was een, een soort van, van, van reusachtige Amerikaanse vlag... die over het land werd getrokken. Een enorme uitbarsting van patriotisme... Maar het heeft natuurlijk alles te maken met, met het feit... dat de Amerikanen helemaal niet gewend waren aan, aan een aanslag op hun binnenplaats. op nee. Het vasteland van Amerika was 200 jaar sinds begin 19e eeuw... niet iets van een aanval van buitenaf geweest. Dus dat gevoel, Amerika is een land van mythe en symbolen... Mm. dat idee van, van we zijn een soort onkwetsbaar mm. fort verschans tussen de wereldzeeën... Ja, dat verdween in 11 september. En daar ging eigenlijk toch ook het meningsverschil met Maarten Worsum over. Als dat gebeurt bij een supermacht dan heeft dat verregaande consequenties, punt. Nou, het zijn dus twee oorlogen geweest en enzovoort, enzovoort. Een veiligheidsindustrie en tot op de dag van vandaag. Ik hoorde jou, van. ik zag jou en ik hoorde jou bij de wereld draait door... Dat je, dat je dus ook in New York al merkte de laatste dagen weer... ja, misschien niet echt die angst, maar wel dat onderhuidse van... Het is wel anders allemaal. Nee, dat, dat speelt natuurlijk nog steeds een rol, de angst. En ook omdat er nu weer waarschuwingen zijn. Maar dat weet Beatrice ja. was meer van uh, dat er mogelijk weer aanslagen komen. Maar dat is ieder jaar rond 11 september zo. Dus ik weet niet ja. of we daar geschokt door moeten zijn. Nou ja, kijk, dus er zijn ook allerlei plannen toen buitengemaakt. Uh, bij de, uh, de storming van het huis van Belladen. En, en he, toen die werd neergeschoten. Toen hebben ze allemaal discettes bemachtigd. Er stond ook allerlei plannen op. Dat inderdaad, op tien jaar na de dato. Dat er opnieuw in New York of Washington dat er een aanslag zou worden gepleegd. Nou, die plannen zijn allemaal buitengemaakt. Maar dat ligt natuurlijk voor de hand. En dat noemen ze datumfetischisme. dat geldt voor terroristen ook. Die willen zoveel mogelijk angst en ellende zaaien. Dus de anticipatie op zo'n belangrijke maar op datum. Maar uh, Geen USB-sticks. Of USB-sticks ook. Dat weet ik veel wat hij daar had. Volgens ja. mij uit USB-sticks en diskettes. Maar ze willen zoveel mogelijk angst en ellende zaaien. De anticipatie op het wachten op een mogelijke aanslag. Dat geeft al zo'n soort gevoel van zenuwachtigheid, nervositeit. Ja, daar zijn de groeperingen al op uit. Zijn volgende stap, want hij heeft ooit een blauwdruk geschreven, uh, Osama Bin Laden, van hoe moet het zich allemaal ontrollen, zou een, uh, een, een dirty bom zijn. Dus een, een bom met radioactief materiaal erin. Nou, hij had een heleboel plannen. En dat was inderdaad een van zijn volgende stappen. Maar je ziet juist, er komen nu ook allerlei cijfers statistieken rollen, er nu uit 10 jaar na 9-11. Uh, het is juist heel frappant, vind ik, dat de meeste aanslagen met hele simpele primitieve middelen worden gedaan. En dat de, de meeste doden worden gemaakt door autobommen en door gewoon uh, handwaa Hè, pistolen, dat soort ja. dingen. Dus het, het idee dat we ons moeten voorbereiden... is toen ook eventjes na 9-11 zo'n search geweest van antraxbedreigingen. Poederbrieven, sarin, gas, dirty bombs. Er werden hele, hele uh, units opgetuigd, die cyberterrorisme, uh, maar ook uh, dirty bomb. Dat, dat soort... Webs of mass destruction, terrorisme zouden moeten ondervangen. Maar wat we juist hebben gezien, is dat het allemaal heel erg is versplinterd Maar dat al die splintergroepjes door middel van autobommen en wapens... nog steeds ontzettend veel slachtoffers maar, hebben Maar gemaakt. dat is dan voornamelijk in uh, Irak en in Afghanistan. Maar zie jij wat... Ook in Europa. Ja, we hebben natuurlijk Madrid gehad en, en Londen. Maar zie jij dat wat er gebeurd is tien jaar geleden... Uh, als een exotische toevalstreffer van een klein groepje terroristen? Nee, het was een opklimmende schaal... Uh, het het kan voor ons letterlijk uit de lucht vallen. Maar als je een uh, Keniaan was geweest, of iemand uit Saudi-Arabië, dan was dit een opklimmende schaal geweest. Want er waren al honderden slachtoffers, dodelijke slachtoffers gevallen door aanslagen die Al-Qaeda vanaf het begin van de jaren negentig had geprobeerd op touw te zetten. In 1993 in Nairobi, in Dar es Salaam in ja. Kenia, de Kobar Towers. Dus dit was een, voor Al-Qaeda de poging om nu eindelijk eens een keertje het hart van het Westen te raken. Want het Westen keek maar niet. Ze waren al lang bezig. Bush, uh, Willem heeft een prachtig stuk geschreven... het Financieel Dagblad vandaag. Ik las het net. en uh, Hij schreef dat als 9-11 niet was gebeurd... dat Bush zich nooit om terrorisme had bekommerd. Omdat Bin Laden en de terrorismeunit van de CIA... die zaten ergens in een achterafkamertje in een kelder... die werd helemaal niet serieus genomen. Het moment van bewustwording was ja. 11 september. Maar het was ja. dus al lang gaande. Ja, uiteraard. Maar voor de westerse wereld en voor de politici... Ja. het was echt een wake-up call. En de symbolen, die pilaren van... De Amerikaanse macht, het World Trade Center, het Pentagon... jij noemde net van het Witte Huis en het Capitool. want dat wisten we allemaal ja, dagen later, hè, wat, er, wat er natuurlijk gebeurd was. Maar die geruchten gingen natuurlijk ook. En, en misschien wel echt een, een, een soort derde wereldoorlog. Ja, dat hing in de lucht. Onze politici in Den Haag noemden het ook eventjes. Hè, een en, nieuwe koude oorlog, enzovoort. Maar is het niet verpand dat er niet eerder al een aanslag is gepleegd... op de World Trade Center door Al-Qaeda? Maar niet al samen wel eens dit, politicologen, ja? ja. Ja, ik bedoel, het was niet de eerste aanslag op het WTC. In 1993 ja, was de eerste aanslag. Ja, en nee. dan denk ik wel van uh, uh, hoezo um, dat Bush of Clinton dat, dat gevaar zo overschat hebben. Want het was een heel acute dreiging. Er waren verschillende Amerikaanse ambassades aangevallen in Afrika en het Midden-Oosten. Ja. En je had al een aanslag op het WTC. Het was niet voor het eerst. Onderschatting, naïviteit. Ja. Politici maken fouten. En Monique, Samuel, jij beschrijft op je blog... dat je direct na 11 september van je vader een kruiskettingje om moest doen. Ja, dat schrijf ik in de bundel. Wat de kak. Of gooi je naar 9-11, <laughs> yeah. ja. waarom was dat? Um, nou, een heel simpele reden. Uh, huidskleur en afkomst. Leg Want uit. u zei net, uh, van, we hadden een eensgezindheid na de aanslagen. Ja. Door, uh, was het Le Monde dat kopte Nusantula Mexica? Uh -huh. Maar uh, de dag na de aanslagen. Alleen dat gold dan wel voor het blanke westerse uh, populatie van deze wereld. En niet voor de rest. Uh, ik heb nog nooit een zo sterk wij denken, bespeurd als de, de dagen maar na Maar ik ga even terug September. naar je vader en dat kettentje. Want jij hebt, uh, dat zie ik, de aan niet. Je hebt donkere haren en, en je, je hebt een iets. webcam meer aan Donkere <laughs> huidskleur. Maar was je, je vader van uit? dat je slachtoffer zou nou, worden? mijn vader komt uit Egypte. Ja. En uh, dat was uh, voor sommige uh, kinderen, pubers en volwassenen genoeg om even twee keer te fronsen als ik langsliep de dagen maar, na of september. Maar werd je daar dan ook meer bewust van? Die uh, ja, wel degelijk. Kijk, uh, ik, het is zo. Toen uh, de aanslagen werden gepleegd, was ik die dag na woest en ik was helemaal gestresst. En ik gooide mijn kluisje dicht op school. En mijn, mijn vriendinnen zeiden: van Kom op, Monique, niet zo boos zijn en zo. En uh, het is natuurlijk allemaal heel erg wat er is gebeurd, maar serieus, waar maak je je druk om? Alleen ik wist gewoon dat het Midden-Oosten zou veranderen. Ik wist dat het enorme repercussies zou hebben voor mijn... Koptische familie in Egypte. En dat was ook zo. Want het punt was dat uh, binnen, bin, met, die, met, die, met die opgefokte taal over 11 september en de war on terror, kan er een enorm wij zijn, een enorm wij christen-humanistisch-joodse Jood, cultuur versus islam. Waarmee niet alleen de spanningen in, in Europa uh, en Amerika minder trouwens, maar in Europa werden op, opgedreven tussen uh, migrantengroepen met islamitische achtergrond en migrantengroepen uh, uh, die niet islamitisch waren en dan nog de gewone autochtone bevolking. Maar ook in het de zelf kwam er een enorme tendens, want opeens waren de, de christen in Irak en in Libanon en in Palestina en in Egypte. werd opeens beschouwd als de lange armen van Washington en, en, en Londen. Maar ondertussen is er een ander verhaal bijgekomen, namelijk dat verhaal van de Arabische Lente. en Dat, dat uh, heeft geen enkele relatie, zover ik kan zien, met, uh, met 11 september. Dat is een, een nou, Daar ben ik niet helemaal mee eens. Um, ik schrijf ook in mijn essay over de ontwikkeling van de geschiedenis van de afgelopen tien jaar, uh, zoals ik die dan gezien heb. En ik denk dat het uh, de, bijeffect van, want Bush heeft uh, meer dan welke andere Amerikaanse president... gefocust op democratisering van het Midden-Oosten. Uh, hij was absoluut niet geliefd. Ik denk niet dat zijn strategie erg effectief was in die zin... dat mensen dachten, oh, wat is een Amerikaan leidend voorbeeld... we moeten ja. dit ook hebben. Maar Irak... Heeft niet alleen Al Jazeera gepropellerd tot de grootste zender van de regio. Het heeft ook een enorme discussie losgemaakt uh, over democratie. En in de popmuziek, in de films, ging het uh -huh. opeens over Maar dat kun je toch nauwelijks mensen... als een strijd voor democratie zien. Irak is de foute oorlog. De oorlog die uh, gebaseerd was op leugenachtige oorlog. argumenten. En uh, die werd ingezet door Bush als een strijd voor democratie. Maar het was natuurlijk uiteindelijk ging het om hele andere zaken. Ja, en klopt. Amerikaanse belangen, niet klopt, om democratie. Klopt, maar Irak was wel de foute oorlog die de mensen voor het eerst ruimte gaf om over politiek te discussiëren. Want je moet bedenken, bijvoorbeeld in Egypte daar mocht om te zien van mijn bark niet over politiek praten, maar over Irak mocht iedereen een mening hebben. En dat heeft wel een soort politiek bewustzijn. Maar, maar als, je nou willem, willem. als je nou kijkt naar Afghanistan, hè, uh, waar uh, heel veel meer uh, vrouwen naar school gaan, uh, uh, waar echt ook een onderscheid wordt gemaakt door president Obama. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, door president Bush die even be verkeerd begon hè, in in dat hele concept van ja wij tegen zij en Kruistocht tegen de islam. Daar is hij snel op teruggekomen, gelukkig. En uiteindelijk was het ook een internationale coalitie... waar bijvoorbeeld Centraal-Aziatische moslimlanden bij hoorden. Maar Willem, wat heeft het opgeleverd? Afghanistan is nog steeds de puinhoop... die het was Tuurlijk, tien jaar het is, geleden. Het is, het, is, het is zeer, zeer complex. Maar je kunt wel zeggen, denk ik... en zeker wat Obama doet, dat, dat scherpe onderscheid tussen terroristen moet je... Vernietigen. Dat is eigenlijk letterlijk wat hij zegt. Doden. To kill. En hij zegt het ook nog behoorlijk agressief, Obama. Maar daarnaast, die 99,9 procent... of misschien nog wel meer... Eh, uh, gematigde moslims... Uh, brave burgers in Amerika, moslims, maar over de hele wereld. Ik rijk mijn hand uit. Zijn een toespraak in de Blauwe Moskee. Ja, in Cairo, hè? was dat juni Beatrice? 2009? Cairo Universiteit was het. En heeft ja. dat ook niet een beetje de hoop doen aanwakkeren in de Arabische wereld? Natuurlijk komt het van binnen uit. Hè? Maar dat je van buitenaf die steun krijgt. Ik herinner me Tahirplein mm -hmm. van die plakkaten van Yes, we can too. Eigenlijk meneer Obama. Hè? Ja. Wij vragen eigenlijk de vrijheden die jullie in Amerika, Europa en elders hebben. En... en dan is er toch in zekere zin wel een link tussen de Arabische Lente... en ja, de gevolgen van 11 september. Ja, ja, gewoon, nou ja, niet... Ik wou even naar, wou even naar, de, naar Be Beatrice. Uh, de, de maatregelen die genomen zijn, he, ook in, uh, in Nederland bijvoorbeeld, die waren aanzienlijk. Wat is nou bijvoorbeeld de meest onzinnige veiligheidsmaatregelen... die hier in Nederland de afgelopen decennium is ingevoerd... Ja, daar kun je niks over zeggen, want oh. uh, je kunt natuurlijk zeggen... Dus ...hij is ingevoerd om aanslagen te verijdelen en te voorkomen. En als dus de, geen aanslagen of, uh, zijn de, na de dood op twee van Gogh zijn er geen aanslagen meer geweest in Nederland. Dus je kunt met hetzelfde geld zeggen... ...al die maatregelen zijn enorm succesvol geweest, maar je weet het niet. Dus het is wetenschappelijk zeg maar, vrijwel onmogelijk om iets te zeggen over de effecten van al die maatregelen. Je kunt de financiële effecten aankoppelen. Je kunt de politieke effecten aankoppelen. Daar kun je natuurlijk wel iets over zeggen. Je kunt ook uitrekenen hoeveel, hoe vaak de wet terroristische misdrijven is gebruikt. Er zijn ongeveer 175 mensen... sinds dat die wet er is, 2004 was dat pas, zijn opgepakt op grond van die wet. Daarvan zijn er ongeveer 30 veroordeeld. Er zitten er nu nog drie vast. Ja, is die dan succesvol geweest of niet? Je kunt ja. iets zeggen over de vele camera's... over de vele beveiligingsorganisaties. Uh, je kunt iets zeggen over de body scans. Uh -huh. Kijk, iedere, elke terrorisme-deskundige weet dat een terrorist altijd zijn weg vindt. Dus als je... Schiphol optuigt en overal poortjes zet, dan gaat die terrorist naar Düsseldorf. Maar goed, of is, in Nederland is er wel heel anders over veiligheid uh, gedacht. Hè? Er ja. is een verschuiving geweest. Ja. ja, dat is inderdaad wel echt een feit. 9-11 als zodanig had nog niet een direct zichtbaar... Aan de bovenkant de zichtbare effecten... premier Kok die zei van... nou mensen, laten we even rustig afwachten wat er allemaal gebeurt. Ja. Die was eigenlijk toen best wel sceptisch. Dat is hem toen ook niet in dank afgenomen. Bij ons was het pas Madrid 2004 en de moord op twee van Gogh. Maar wat eigenlijk een leven wel in gang heeft gezet onder huids, is een soort structurele overgang... Van uh, een, een denken wat gericht is op, nou bijvoorbeeld, een politiek paradigma gericht op herverdeling, het liberaal paradigma op, uh, op persoonlijke ontplooiing, op vrijheid. En sinds het eind van de jaren negentig, en 11 heeft daar een versnelling aan gegeven, zit in, zitten we in een soort politiek beheersingsparadigma. Het gaat om veiligheid. Ja, wat is nou nog de verbindende factor? Wat is de grootste gemeenschappelijke deler? Dat is dat we alles met elkaar gewoon wat we hebben willen we beschermen. Dat gaat over veiligheid. Maar als je kijkt naar de agenda van Osama Bin Laden. Hij wilde Amerika uh, de supermacht kapot maken. Uh, en hij heeft natuurlijk ook twee gebracht in het Westen. Dat kun je ja. zien in Europa en in Amerika. De polarisatie is enorm toegenomen. De maar rekenen... heeft hij zijn, is hij succesvol geweest? Niet alleen tien jaar geleden, maar ook in alles wat daarna gebeurd is. Maar bedoel je dan met succes? Nou, dat, dat aanslagen, is, of, hij heeft de Amerikaanse supermacht in ieder geval een enorme dreun verkocht. En de, de man is dood. Maar de vraag is uh, wat de lange termijneffecten zijn natuurlijk van wat hij gedaan heeft. Nou, het heeft, die oorlog heeft ontiegelijk veel geld gekost. Niet alleen aan Amerika, zoals Willem Post beschrijft, maar ook in Europa. Hè. Nederland heeft ook ontzettend veel bijgedragen aan de strijd in Afghanistan. De ISAF-missie, Nederland zat er ook al eerder... Dan in Nederland zelf. Dat was het Europese kaderbesluit in 2002. Wat Europa ook heeft genomen. Amerika bij te staan heeft dat ontzettend veel maatregelen. Dus de kosten, de maatregelen, de regels, de wetten. Ook het denken, de veiligheidscultuur die is ontstaan. Dat zou dat er, denk ik in deze vorm niet zijn geweest zonder 9-11. En dat is allemaal ja. de oorzaak van een heel klein groepje mannen. Ja, uh, met huistuin en keukenmiddelen eigenlijk. Hè? Ja, dat... die alleen hebben leren opstijgen, maar niet hebben leren landen. En zo'n klein groepje kan dus zo'n groot effect hebben... op nou, wereldeconomie, wereldmachten. Maar dat is dus ook de, de, de enorme schok voor de... Gewone Amerikaan, zeg maar een boer in Kansas, besefte opeens dat wat ver weg in grotten in Afghanistan werd bekokstoofd, dat dat je dagelijkse leven zo kan beïnvloeden. Ja, en wat Osama Bin Laden betreft, hij wilde natuurlijk dolgraag dat Amerika zou toehappen. Nou ja, een supermacht slaat natuurlijk terug als dit gebeurt. De Afghanistan-oorlog vind ik uh, te legitimeren vanuit dat perspectief. Moet wel gelijk erbij zeggen, op langere termijn, als je kijkt naar Al-Qaeda, Al-Qaeda in de Arabische straten, ja, dat is niet de inspirerende organisatie. Dat is niet het role model voor de jongeren in de Arabische wereld, zou ik zo zeggen. Dus wat dat betreft is al Qaeda wel echt op de terugtocht. Verslagen eigenlijk, ook met, met zeg maar, ideologische middelen. Ja, maar, ja maar, nou, ik denk als één ding... Aan, uh, want het was net had ook over democratie en zo in de Arabische lente. Als één ding heeft gebleken tijdens 1 september... is dat je niks los van elkaar kan zien. En dat de geschiedenis en de internationale globalisering... Uh, kleine groepen inderdaad zo'n enorme impact geeft. Tegelijkertijd moet wel bewust zijn dat al Qaeda kon rekenen op een enorm sterke ideologie. En dat maakte het zo bedreigend. Want hoe weet je of dat een moslim... dezelfde ideologie aanhangt als al Qaeda of niet? Dan kunnen we zeggen... die persoon draagt alleen maar een hoofddoek. Of die persoon die bidt maar twee keer ja. per dag. Maar dat was natuurlijk even de, enfant, de angst. Van opeens leken de 1 miljard potentiële Al Qaeda. Dat bleek dus niet zo te zijn, dan. mag je aannemen. Nee, natuurlijk. Nou, maar dat had natuurlijk te maken met dat you with us or against us. Weet je? Nou ja, goed, of je, even of je beginperiode bent een Amerikaan ja. of je bent een. Ja, en dat was een, een, dat was een heel gevaarlijke, gevaarlijke zet En het zou mij niks verbazen als uiteindelijk zou blijken dat China als laatste lacht. Uh, aangezien de VS echt een enorm financiële en politieke klap heeft gekregen. En, echt heel veel invloed heeft verloren en dat verliezen is. En China daakt heel goed in op dat, nou ja, op dat China schal. is natuurlijk niet direct bij die oorlogen betrokken uh, geweest. Ja, Afghanistan geven ze wel wat hulp. Hè. Maar ja, ik was, was een tijdje geleden in Den Haag bij een debat... Er was een, een bekende Amerikaanse politicoloog, Charles Kupchen... en die ging in een discussie met een Chinese professor. En die zei, ja, hè, bedoel, wij Amerika hebben natuurlijk geleden... onder wat er is gebeurd de afgelopen jaren... maar wat doen jullie Chinezen eigenlijk in Afghanistan? En toen liet hij even stil te vallen toen zei hij de Amerikaan tegen de Chinees. Wat jullie doen, wat jullie bijdragen aan de wereld in Afghanistan, is drilling. Jullie willen grondstoffen in Afrika, maar ook eigenlijk in Afghanistan. Ja, en praten over democratische waarden. Ja, daar hoor ik weinig van vanuit, vanuit China. Yes. Ja, dus ja, dat is ook wel een beetje gemakkelijk. Natuurlijk, de Chinezen profiteren ervan. Ja. Is, is um, Beatrice, is uh, Al-Qaeda dood? Zoals gezegd wordt door Hillary Clinton bijvoorbeeld... Uh, we hebben die organisatie zo'n klap toegebracht. Uh, daar, komt niks, daar valt niks meer van te verwachten. Ja, maar dat is niet het punt, hè? Het punt is natuurlijk hoeveel mensen laten zich er nog door inspireren... En Al-Qaeda is nooit die grote, overkoepelende, inktvisachtige organisaties... met tentakels tot in alle uithoeken van de wereld geweest. Je had een kern-Al-Qaeda, maar je had een heleboel groepen franchise-terrorisme. Met de uitzendbureautjes, zeg maar. Ja, nee, ja, eigenlijk, nee eigenlijk... als McDonald's is georganiseerd, van die, van die nou, losse, losse, losse branches. Nog nogmaals <laughs> ja. groepjes in Nederland... die helemaal niets fysiek of technisch met Al-Qaeda te maken hadden... konden toch claimen dat zij in de geesten... net als vroeger dat de linkse studenten hadden dan een poster van Che Guevara hangen... die hadden niks met Che Guevara te maken... maar ze claimden die ideologie, ze claimden die... Uh, ...afschrikwekkende macht eigenlijk. En dat is natuurlijk in Nederland tussen 2004 en 2006... ...zijn er in Nederland ook herhaaldelijk toch wel arrestaties. Maar geef eens antwoord op de vraag. Op de is, is, uh, je is lekt al uit Al-Qaeda, is nooit een, een grote organisatie geweest... ...maar altijd, heeft het altijd uh, anderen gestimuleerd en geïnspireerd. Dus, kan het morgen weer gebeuren? Terrorisme is van alle tijden. Dat We hebben even toegespitst zijn er nog veel meer? Willem zegt van Al-Qaeda heeft geen volgelingen meer in de Arabische jaren. Nou ja, weinig. Ja, je ja, hoort hoor je tegenstrijdige verhalen over. Er zijn ook allerlei Amerikanen die nu juist tien jaar na 11 claimen dat er nog duizenden would be al qaeda strijders rondlopen. In Nederland heeft Al-Qaeda in zoverre aanhang gehad dat netwerken zich op Al-Qaeda beriepen. En dat is eigenlijk al meer dan drie jaar niet aanwezig. De dood van Osama Bin Laden, maar ook daarvoor al. Het heeft een, een, een tijdje, was het zeg maar de Voogd, de, de Zeitgeist. De, past daarbij. En dat is eigenlijk weg. Al-Qaeda is in het de defensief. Ja. En of ze nou echt letterlijk gedecimeerd is... of dat gewoon de ideologie en die uitstraling... gedecimeerd is, dat is lastig van elkaar te scheiden. Maar ja. ik denk inderdaad dat Al-Qaeda... in die vorm niet zo meer zal opstaan. Maar goed, ik ben historicus en geen voorspeller. <lacht> maar goed, Monique Samen wel is... Uh, nou, die is ook misschien wel een beetje voorspellen. Nee, je hebt uh, het, het woord... tijdgeist uh, is, uh, is gevallen... Ja. Uh, ik zag jou even opveren. Je hebt daar ook rondgereisd. Zie, zie jij ook in je eigen wereld van jongeren... dat er echt een, ja, een, een andere ander gevoel is Nou ja, kijk, uh, twee gekomen. dingen. Uh, toen je zei Chechevara... in de Palestijnse vluchtelingenkamp staat zijn hoofd overal. En ze denken dat hij moslim is. Dus dat is heel interessant hoe dat symbool steeds weer opnieuw... <lacht> een op, nieuwe ja, vorm krijgt. Ja. Uh, yeah. Chechevara en dan Naghmedinatjad en de Arafat naast elkaar. Uh, wat betreft de... de, de, de, de kijk... Nou, vannacht is uh, is natuurlijk veel onrust geweest in Cairo... en er zijn er 500 gewonden gevallen bij de Israëlische ambassade. Al-Qaeda mag... Zijn we even voor de mensen die het e nieuws niet gehoord e hebben... er zijn dus uh, jonge Egyptenaren... hebben de muur kapot gemaakt van de Egyptische ambassade. De Egyptische ambassadeur en personeel e zijn personeel... Uh, sorry, de, de Israëlische ambassade. E die zijn op de vlucht e geslagen. E ja en, en, en kijk, dat laat toch wel zien dat er een bepaald uh, militantisme... of fundamentalisme is in de Egyptische samenleving. En ik was erbij toen Salafistenvrijdag er was in uh, Jullie, en dat betekende dat toen waren er ongeveer uh, 300.000, 400.000 salafisten, dat zijn echt de meest uh, orthodoxe moslims die je kan uh, bedenken, in witte gewaden, lange baarden, houten sandalen, die echt helemaal terug willen naar de dagen rond van de profeet, die waren op Tahrir om een Egyptisch-Islamitische revolutie te eisen. En, uh, al-Qaeda mag weliswaar een grote klap hebben gekregen. Het ideologie achter Al-Qaeda, wat meer gebezit is op Sayyid Qutb, Zijn boeken worden uit de jaren 20, en is een islamitisch denker... ...jaar 20, 2030, mm -hmm. okay. wordt meer dan ooit gelezen. En Hassan al-Banna, de, de founder, de uh, stichter. stichter van de moslimbroederschap... ...dank u wel, uh, ook uit 1928, uh, is ook weer helemaal terug van de Maar Amerika jij bent er geweest. dus niet gerust op? Jij denkt dat nou, de ik... radicale elementen nog zeker wel een grote rol spelen? Ook in Egypte bijvoorbeeld. En ik denk dat nu de strijd wordt geleverd wat het Midden-Oosten gaat worden. Het is te vroeg om te juichen de Arabische lente. ...is een en al uh, democratische hervorming. Het is geen herfst. Ja. Ja. Het, het is een ja. hete zomer ja. en het broeit. Ik ben ervan overtuigd dat 90% van de Egyptenaren... ...geen islamitische staat wil. Ik was verrast over de weinig hoofddoekjes die ik heb gezien in Jordanië... ...weinig hoofddoekjes die ik heb gezien in de Palestijnse gebieden. Ik zie wel degelijk dat, het, dat, het, dat ze allemaal zoeken naar vrijheid... ...en persoonlijke vrijheid en gewoon baan, werk. De meeste uh, Arabische mensen willen gewoon een normaal, vredevol leven. Maar die, er is wel degelijk een groep die zich heel erg aangetrokken voelt... Tot tot het conservatievere gedachtegoed en hem dan gewoon een voorbeeld heel dichtbij te noemen: mijn nichtje had twee hele goede vrienden, twee moslim jongens die in een band zaten en die speelden elke vrijdag, en iedereen ging erheen. En mijn nichtje is christen, maar ik kon gewoon met hem omgaan een maand geleden hebben die twee jongens hun muziek afgezworen. Zijn ze alleen maar Koran gaan citeren. Laat ze een hele woeste baard groeien. Kunnen ze mijn nichtje niet meer aankijken. Laat ze een hand geven, want ze is vrouw en christen. En dat heb je ook. En dan denk je, hè, huh, De Arabische revolutie is net geweest. Hoe kan het dat deze jongeren nu ervoor kiezen om zich zo te laten radicaliseren? Is dat en, in Nederland? Dat is in Egypte. In Egypte, maar, Egypte we nu, hebben ja. het nu ook over Midden-Oosten ja. en de toekomst ervan. Het zit nog op, heel erg op twee sporen. En ik denk, afhankelijk van het succes, met name van de revolutie in Egypte, zal blijken of dat die democratische golf uitspreidt. Of dat het toch uh, uh, ja, een groep teleurgesteld zal raken, een kleine groep weliswaar... die dan toch terugkeert naar de bronnen van de islam. Wat zou er gebeuren, Willem Post, als er morgen weer zo'n aanslag zou plaatsvinden in New York of in Washington zoals we die tien jaar geleden hebben gezien? Ja, dan denk ik weer dat, uh, <coughs> ja, dat, je, dat je weer zo'n zo enorme golf van patriotisme in Amerika krijgt. Uh, en dat de, de onzekerheid van Amerikanen, maar ook van iedereen uh, elders op de wereld... alleen maar zal, zal toenemen. En ja, dat is ook wat, wat Amerikanen beseffen. Ja, kijk, er is ook een bijna aanslag gepleegd vorig jaar mei op Times Square. Ja. Ja, dat is maar net goed afgelopen. En, en een vliegtuig boven Detroit, eh, kerst, wat is het alweer? Zo'n zo kleine twee jaar geleden, als dat fout was gegaan... Ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk dat die strijd tegen terroristen. Ik noem het niet een oorlog. Het is niet een oorlog tegen een religie. Het is een strijd tegen terroristen. Is het een kwestie, van niet uh, of maar wanneer er weer een aanslag plaatsvindt? Hoe zie jij dat? Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, dat is zeker zeker waar Martin van Krevels, bekende uh, Israëlische uh, uh, oorlogshistoricus, die zegt de nieuwe generatie Borven, de vierde generatie Borven, dat zal alleen nog maar een strijd zijn van versnipperde etnische stammenachtige oorlogen die proberen met aanslagen hun gebrek aan mankracht en capaciteit tegenover het machtige Westen. Dat is natuurlijk het punt. Het terrorisme is de poor man's war. Ze hebben geen maat, ze ze, het is heel asymmetrisch. Ze hebben geen manschappen, ze hebben niet eens de kracht om een partij of een land of een revolutie door te voeren. Ze hebben alleen maar het middel van de autobom of het wapen. Maar ja, daar kun je dus ontzettend veel onhelmen aanrichten. En ik denk dat deze tien jaar het Westen wel hebben geleerd dat onze reactie daarop minstens net zo de uitkomst bepaalt als zo'n initiële aanslag. Maar nou zat ik uh, eergisteren, s'nachts, te kijken naar de toespraak van Obama... over nieuwe banen in Amerika. Mm. Plotseling breaking news. Uh, en wat moet je nou als gewone burger in Amerika met dat nieuws? Dan wordt er gezegd door CIA-mensen, door andere autoriteiten... de opvolger van uh, uh, Osama Bin Laden, Al-Zawahiri, heeft drie uh, terroristen op pad gestuurd naar Amerika. Twee van die drie zouden al in Amerika zijn. Zelfs de lengte van, van, de, van de mensen werd aangegeven. Zo heel gedetailleerd. We zijn naar ze op zoek. Uh, Bin Laden heeft destijds zelf een opdracht gegeven. Tien jaar elf september... Dat is een schitterend moment om weer een aanslag te plegen. Wat pleren. denk jij, Willem, als je dat breaking news ziet? Nou, als ik dat breaking news ziet, dan denk ik wel van... Uh, als ook een beetje nuchtere Nederlander van... ach, dit hebben we wel heel wat vaker gehoord. Het zal wel overwaaien. Maar ja, aan de andere kant, die bijna aanslagen... en wat er gebeurd is in New York, Madrid, Bali... en ga zo nog maar even door, Mumbai, et cetera, et cetera... Ja, we moeten het wel met z'n allen serieus nemen. We moeten niet in paniek raken. Ik vind ook dat je in Amerika niet die paniek ziet. Nee, maar dan, maar moet, ja. je dus, dan moet je dus niet gaan uitzenden. En Dan moet je dus eventjes wachten. En alle krachten en zeilen bijzetten. En achter de schermen zo snel mogelijk die kerels proberen op te pakken. Ja, niet dat mag je, je aannemen. Ja. Gebeurt ook als je nu hartje menetten nou, wil bereiken. Miszien, sta je vier hè? uur in de, in de rij bij, bij de bruggen en de tunnels. Maar... Men wil natuurlijk niet de fout maken in de aanloop naar 11 september... dat er waarschuwingen waren, overduidelijk. De lampjes stonden op donkerrood, werd later gezegd. Het grote publiek wist nergens wat van. Ik er trouwens ook een paar dagen voor 11 september naar Amerika toe. Maar het, Als probleem ik het, was, had... het probleem waren niet de publiekswaarschuwingen. Het probleem was dat ze het intern niet serieus namen. En nee. dat is altijd het probleem. De meeste terroristische aanslagen vinden plaats... Uh, vinden, die vereideld worden, zeg maar. Die dus verijdeld worden, vinden plaats niet... doordat de CIA of de FBI erachter maar dat oplettende burgers het in de gaten en nou, dan moet je wel geïnformeerd worden. Ja. Maar waar ligt daar de grens? Nou in ieder geval, dat bericht kwam dus tot ons. Tijdens zijn speech. Nou dan denk ja. ik, van Obama is heel blij met deze dreiging, want daar luisteren mensen niet goed naar het feit dat hij niet kan die baan niet kan realiseren binnen korte termijn. Ja, kijk. Jij ziet oh, ook ja. al goed. Ja, ja, ja. we moeten nog eens een keer over hebben. <laughs> uh, alle drie hartelijk dank, Beatrice de Graaf. Terrorisme-deskundige, politicologe Monique Samuel en Amerika-deskundige Willem Post... over een veranderende wereld na 11 september en morgen is de dag. En dan worden we gebombardeerd met alle herdenkingen vanuit Ground Zero in New York. Verscheurend is dit. Heartbroken van de Belgische band Hoe voor ik. Het woordspel Scrabble heeft misschien niet bij iedereen een flitsende uitstraling. U denkt misschien aan lange zondagmiddagen bij oma aan de keukentafel... worstelend met de letters X, Y en Q op je bordje. Nou ja, dat ding, hoe heet dat? Dat latje. Maar voor de spelletjesfanaten onder ons is er nu een moderne variant. Word, Void. Zeg je Void, dan? Word void? Feud. Feud. Word feud. Wat betekent dat dan? Feud? Um, Jeroen. Kan je me helpen? <laughs> strijd. Jeroen Kramer, strijd. Ja, een strijd. Oké. Okay. Strijd, oké. Okay. Goed, het is eigenlijk scrabble op je mobiele telefoon. Met woord feud kan iemand de hele dag online scrabbelen mm. tegen vrienden of anderen. De app wint de laatste tijd heel snel aan populariteit. Om de beurt legt iemand een woord op het digitale speelbord... waarbij de stenen simpel te verplaatsen zijn door te slepen met je vingers over het touchscreen. Jeroen Kramer, u je hoorde hem al, uh, daar gaan we het met hem over hebben. Voormalig Nederlands Scrabble, kampioen en bondscoach van het Nederlandse team. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Doet u het zelf ook, dit, deze moderne variant van Scrabble? Jazeker, ik ben daar eigenlijk al helemaal verslaafd aan geraakt. Verslaafd? Hoe gaat dat dan? Dat moet u eens toch vertellen, want meestal zit je dus met z'n allen rond, uh, rond een bord... en dan krijg je gewoon netjes om, om de beurt, zo moet je een woord leggen. Gaat dat hier ook zo? Ja, eigenlijk kun je het vergelijken met uh, hoe je vroeger wel eens tegen elkaar scrabblelde... of ook schaakte, uh, dat je een uh, zet per envelop verstuurde. Ja, en correspondentie de schaak. Ja, precies. Ja. En ja. Dat, daar kun je het eigenlijk mee vergelijken. Alleen het gaat natuurlijk veel sneller. Maar he het principe is hetzelfde. Maar zie je het, heb je overzicht over het hele scrabblebord op dat kleine schermpje? Jazeker. Je, je hebt hem bij je, he, laat het zien. Uiteraard heb ik hem bij me. Ja. ja. Dus maar het, het is wel zo, met hoeveel doe je het dan? Eén tegen één speel, ja. Oh, dat met, wel. Ja. ja. En de bedoeling is om heel simpel van elkaar te winnen. Ja, nee, maar kijk, ja, skribbelen dat, dat kunnen we wel. Maar ik vroeg maar voordat dat ging. Dus ik, ik leg een woord en dan moet jij weer. Ja, ik, ik moet dan de... wachten tot jij dat woord gelegd hebt... Nou, voordat ik weer verder kan. Nou, dat klopt, ja. Ik krijg op dat moment een berichtje. Het is een soort sms'je eigenlijk. Als je tenminste dat hebt aanstaan. Ja. Uh, dat het ander heeft gezet en dat jij weer aan de beurt bent. En je hebt dan uh, 72 uur de tijd om, uh, om uh, je volgende zet te doen. Nou, dat is wel Klinkt een beetje... langzaam la voor, voor digitaal, hè? Maar, ja, ja. Maar goed, ik werk overdag. En ik speel wel eens tegen mensen die uh, uh, juist s'avonds werken. Dus dan kan een spelletje best wel lang duren. Want ik speel natuurlijk dan alleen maar in de avond. Maar stel nou dat je iemand hebt en die zegt, ik wil veel sneller spelen. Nou, nou ja, dan heeft hij pech gehad als je okay. zelf geen tijd hebt. Je kunt Kom. weer tussentijds stoppen. Ik heb nog steeds jouw telefoon uh, in mijn handen. Ja. Ben je in het spelen op dit moment tegen iemand? Ja, ik speel een stuk of uh, 25 spelletjes tegelijk. Geleden. Tegelijk? Het is oh. bijna simultaan Maar wat, wat betekent het woord nuf wat je hier hebt uh, liggen? Dat is een hele goede vraag. Uh, dat heeft volgens mij mijn tegenspeler uh, gespeeld. Ik krijg ook heel vaak woorden neer van, van ik weet dat ze mogen. Want ik heb ze in mijn hoofd zitten. Maar wat de betekenis zou ik niet altijd Nuf weten. Nuf en uf? En uf, ja. ja dat goed. durven we niet te zeggen. Kan iemand het even googelen? Uh, nee, is. nuffig. En nuffig iemand. Nuff. Hij is nuffig. Nuff. Oh, ja. zo. Nuffig, hey, ja. Nuff, is nuffig. Ja. Dat, dat, dat <laughs> zal het dan wel zijn. Maar ja. luister, zijn er dus, afgezien van de, de, de, de techniek waar ja. waarmee je het speelt, ook nog verschillen? Met het of heb je precies hetzelfde bord met twee keer woordwaarde nee. letter? Nee, dat dus heeft ongetwijfeld te maken met de, de auteursrechten. Want ten eerste ziet het scrabble -bord, ziet er anders uit dan het originele. En ten tweede, de woordenlijst is ook erg anders dan de, de officiële Van Dale Scrabble-woordenlijst, die wij. In de Scrabble-bond gebruiken. We moeten even de bel rinkelen, Mieke. Want nuf betekent een verwaand en tuttig meisje. Zie ja, je, ja. ja. Dat klopt. Ah, dat, dat klopt ik ook weer wat geleerd. Ja. Nee, maar die, uh, het, ma het heeft dus ook geen Scrabble. Het mag geen Scrabble heten. Het mag het. ook geen Scrabble heten, nee. Nee, dat is op zich wel jammer. Er, er, is, er is al een officiële Scrabble-applicatie op de iPhone. Alleen, die uh, is alleen nog maar in het Engels. En nog niet in het Nederlands. Maar dus, dus niet uh, dezelfde woorden mogen als bij Scrabble? Helaas niet, nee. Wat en daar zit totaal geen logica dan? in. Er is volgens mij gewoon een grote streep door uh, het Scrabble woordenboek gezet. En daar hebben ze wat uitgehaald. Een musje, heel simpel woord. Musje mag wel, maar musjes mag niet. Gisteren legde ik nu dist neer. Maar ik wilde eigenlijk nu diste neerleggen. Die heb je ook. Maar helaas, dat woord dan mag dat dan weer niet. En, en zit er zit helemaal geen logica in. Waarom, waarom niet? Als sla je me dood. Uh, degene die die woordenlijst heeft gebruikt... Die, uh, heeft, is waarschijnlijk ook bang voor uh, auteursrechten... En heeft dus waarschijnlijk een totaal zogenaamd willekeurige woordenlijst gebruikt. Waardoor er niemand kan zeggen, deze woordenlijst is van mij. Want het is zo dat een uh, woord als het volgens die lijst niet in aanmerking komt. Dan wordt automatisch uh, ge ge geweerd dan? Ja, dan staat er bij het bij, een invalid woord staat er dan in het Engels. Het, het woord komt niet in een woordenlijst voor. Je moet een ander woord neerleggen. Is daarmee een deel van de lol van Scrabble niet weg? Want het, dat was toch altijd het leuke om ruzie te maken ja, over een woord? En, ja, dat, dat, dat sowieso. Maar je moet hier sowieso op een andere manier natuurlijk dan naar kijken. Aan de andere kant... Als wel alle officiële woorden erin zouden staan... dan zou het misschien ook weer minder leuk zijn. Want als je dan je technische hulpmiddeltjes hebt... dan vind je altijd het, het hoogste woord. En nu vind je dat dus niet. Je moet echt creatief bezig zijn. Ja, maar ik, ik hoorde net van uh, onze regisseur... dat hij het woord avond had geprobeerd te leggen. En dat mocht niet. Ja, dat het woord avond zou wel ja, mogen, want nou, dat heb je toevallig ook nog neergelegd. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel vreemd. Want dan Misschien krijg je geen wel avondje. Iets, iets heel willekeurigs. En Helaas dat je, wel, ja. En dat je dan leuke woordenboeken uit de kast pakt... Uh, om eens te kijken of een woord er wel of niet in staat... ja, dat zijn ouderwetse geneugden. Ja, ja. Maar je moet het zien als een eerste stap. Het spelletje is zo ontzettend populair het worden. Er zijn al duizenden mensen die het nu spelen. Dus ik ga ervan uit dat binnenkort een, een versie 2.0 gaat komen. Hoe kan dat trouwens? Wat is de verklaring voor de opkomst van Scrabble weer? Dat is een goede vraag. Ik ben er zelf eigenlijk heel blij mee, want zo'n 20 jaar geleden, toen begon ik echt voor het eerst officieel te scrapen, toen was ik 25, was ik een van de jongsten. Nou, het probleem is dat ik nu nog steeds een van de jongsten ben. <lacht> dus door dit spelletje uh, mag je aannemen dat uh, misschien een enorme hoos weer gaat komen. Maar want... je hebt geen idee wat, waarom jongeren het ook weer leuk vinden om dit woordspel te spelen? Nou, ik heb wel een idee, want het heeft absoluut te maken met de iPhone, waar je heel veel applicaties uh, kunt, uh, kunt downloaden. En dit is erg leuk... Ik speel nu tegen mensen die eigenlijk nooit scrabble hebben gespeeld... en een helemaal verslaafd zijn aan een spelletje. Ik heb zelf scrabble.pagina als, als, als website... En ik heb echt, sinds het nu uh, de laatste paar weken dit nieuws is... heb ik een verdubbeling van het aantal bezoekers op mijn site. Dat is erg leuk. Maar waarom is die Scrabblebond hier niet... en dat, en dat dus sowieso het Scrabble hier niet bij betrokken geraakt? En Dan had je gewoon het, het Scrabble-spel gehad zoals het bestaat... met dezelfde uh, regels... in plaats ja. van zo'n ja, toch een beetje vreemdsoortige word feud. Ja. Nou, dit is gewoon iemand die dat dus al voor de lol heeft bedacht... en daar natuurlijk erg succesvol mee is geweest. Ja. Uh, maar we hebben zelf ook regelmatig contacten met Mattel, eigenaar van Scrabble... Ja. Ja. En die zijn ermee bezig. Uh, wat ik al zei, er is nu een Engelstalige applicatie die heel goed werkt. Wat zullen die zuur zijn trouwens bij de, de, de, de, de, de officiële de copyright-houder ja. Mattel? Want die missen nu de boot, ja. Ja. Ja. Maar het heeft misschien ook te maken met het feit... dat je niet het, alleen met Mattel moet onderhandelen hierover... maar ook met Vandalen, want dat is de rechtmatige eigenaar... van de Scrabble-woordenlijst. Nou, en dat is onze bijbel. Mm, ja, ik begreep dat niet alleen Scrabble... maar ook andere klassieke gezelschapsspellen... een uh, nieuw leven hebben gekregen... En, uh, He, op, de, op, de, op de iPhone, ja. zeeslag, uh, monopoly, ja. vier op een rij. Klopt. Allemaal opeens populair onder jongeren. Ik speel ook elke dag lingo. En Ik heb op een gegeven moment ook heel veel jongeren ook lingo spelen, Terwijl dat toch een spel is waar nog maar oudere mensen naar kijken. Dus laten we hopen dat er met name woordskennis... op deze manier misschien weer verbreed kan worden. Maar je zei net dat je op dit moment 25 spelletjes aan het spelen bent. Scrabble, simultaan. Ja. Zo onge ongeveer, ja. Werk je, doe je nog iets anders, of niet? Ja, ik ben directeur van een uh, heel goed bedrijf... dus ik hoef daar niet zo hard mee te werken. Nee, dat is flauw, maar... Zit <laughs> je eigen bedrijf? Uh, nee, nee, maar... Uh... Ik speelde eigenlijk in de avonduren. In plaats van tv kijken, zit ik nu steeds vaker spelletjes te spelen. En, en heb je die, uh, die borden zeg maar, voor je? Weet je wat je in, in spelletje 1 aan het doen bent in vergelijking tot spelletje 10? Jazeker, want je hebt hier een, een, zeg maar een, een, een schermpje staan. Ja, je kan het zien, maar heb en je een fotografisch ik... geheugen ook nog? Weet je wat je aan het doen bent precies in al die nee, spelletjes? Nee, dat niet. Uh, ja, Sommige onthou je wel, want ik, ik heb nou zo'n 200 spelletjes gespeeld. En ik heb er nog maar drie verloren, geloof ik. Uh, maar degene waar ik dus echt heel goed. Uh, waar ik een goede tegenspeler heb. Uh, daar, uh, die onthoud ik wel goed, inderdaad. Wat is het beste woord? Wat is je, je maximale puntenaantal op het scorebord ooit? Ja, dat is uh, een van de meest gestelde vragen. Ik heb ooit een keertje checks neergelegd... Uh, waar een C, een H en een Q in zitten. Dat was iets van uh, 200 punten of zo. Uh, en dat zijn natuurlijk hele leuke, uh, ja, leuke dingen. Maar ik kan meer genieten van een, een leuk plakkertje... en je een woordje neerlegt... waardoor je drie, ja, vier woorden ja, tegelijkertijd ja. ligt. Dat is echt veel leuker. Ja, terwijl dat door sommige mensen altijd ook... juist als flauw bestempeld wordt. Als vrouw? Zo'n plakkertje. Flauw, nee. Oh, flauw. F-L-A-U-W. Als... 33 punten. Zo'n plakkertje. is ze flauw? Nee. Uh, ja, soms wel, maar aan de andere kant... ik, ik kan ook wel eens laatste 60 punten neerleggen... maar ik denk dan toch even 40 punten omdat ik het anders te open leg voor die andere persoon. Dus je speelt het is ja, een tactisch natuurlijk. spelen. Is speelt, je speelt hem te winnen, niet om het mooie woord te verzinnen. Nee, nee, de leukste vorm van scrabble, dat is de ultieme vorm, dat is duplicate scrabble. Dat spelen wij uh, in een toernooi vorm. We hebben ook regelmatig uh, hebben we toernooien daarover. We hebben zelfs een interland tegen België elk jaar die we elk jaar glansrijk verliezen trouwens, maar nee, dat ze zeiden... Hoe komt dat dan? <laughs> is het dictee, is dat. Ja, ja de, de, de, de, de, Bizar. dat is dat de taalstrijd natuurlijk. De Walen ja. en de Vlamingen die, ah, ja. uh, die, die zijn veel meer uh, taalbewust dan de Nederlanders op dat punt. Is deze trend trouwens... Uh, ja, zorgt het ervoor dat mensen eruditel worden? Dat ze, dat ze meer woorden leren kennen omdat het in een spelletje... dat je gestimuleerd wordt om, om mooie woorden te verzinnen? Ja, daar ben ik echt van overtuigd, want ik, ik leg ook wel eens woorden neer waarvan ik weet dat ze mogen. Soms heb je dan die dingen in je hoofd zitten. Dan denk ik, wat was het ook alweer? Dan zit je thuis en ga je toch even nakijken. Oh ja, dus het is goed voor de taalvaardigheid? Absoluut, absoluut, ja. ja. En als mensen die nu luisteren denken... nou, ik wil het wel eens tegen deze meneer Kramer opnemen... kunnen ze, dan, kunnen ze zich dan melden? JPM Kra, dat is mijn gebruikersnaam. Okay. Daar kun je op zoeken en daar kun je tegen me spelen. Dus, Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars zich uitgedaagd voelen. Ik hoop het, ik zal het leuk vinden. tegenstand is altijd gewenst. Zeg nog één keer je naam. JPM, dat zijn mijn voorletters. En Kra, dat zijn de eerste drie letters van mijn achternaam. Kramer. Uh, JPM. JPM Kra. Wanneer ben je voor het laatst verslagen? Uh, gisteren. Door een uh, gemeenteraadslid van GroenLinks uit Den Haag. Die echt heel erg erudiet is. En dan waren, we hebben al vijf keer tegen elkaar gespeeld. Of vier keer. En de stand is 2-2. We zijn erg aan elkaar gewaagd. Nou, dat is toch leuk. Daar gaat het om. Heel maar goed, leuk. misschien dat het ouderwetse scrabble... nu ook op deze manier wel een comeback gaat maken. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd. Want als je ziet wat er de laatste weken dus gebeurt... ook paar bezoekersaantallen... dan zie je dus dat de jongeren hè, op de digitale manier... ook scrabble hebben gevonden. Dus dat is erg leuk. Heb je het woord euthanasie wel eens neergelegd op het scrabblebord? Nee, het, het kan wel. Want je maximaal 15 letters, dus dat zou kunnen. <lacht> en uh, alleen het woord Scrabble-kampioen, dat kan niet? Nee, Volgens mij niet, hè? Okay. Ik, zo snel ben ik niet in tellen, maar er zijn nog iets meer, volgens mij. Hartelijk dank, voormalig Scrabble-kampioen Jeroen Kramer... over de opmerkelijke populariteit van Word Feud, oftewel Scrabble op de smartphone. Als u er iets meer over wilt weten, kunt u terecht bij nieuwshop.nl Dank je. Euthanasie, daar gaan we het namelijk over hebben. De artsenorganisatie KNMG heeft een nieuw standpunt bekendgemaakt over euthanasie. Zij is van mening dat iedere patiënt in aanmerking moet kunnen komen... voor euthanasie, ook als er geen sprake is van een terminale ziekte. Er moet wel sprake zijn van ondraaglijk lijden... zoals bijvoorbeeld in het geval van een opeenstapeling van ouderdomsklachten. En als iemand dood wil, omdat hij gewoon oud is... of het leven voltooid vindt, is dat geen reden volgens de KNMG. Er moet het medische grondslag zijn... die een ondraaglijk en uitzichtsloos lijden veroorzaakt. Over dit standpunt van de artsenorganisatie... en wat dat in de praktijk zal betekenen... praten we met Bert Keizer. Hij is filosoof en arts in een Amsterdams verpleeghuis. Goedemorgen, meneer Keizer. Goedemorgen. Wat vindt u van dat nieuwe standpunt? Ik denk dat het een beetje oplichting geeft bij heel veel, zeg maar, euthanasievragers. Want ik denk toch dat de, de, de club zich zal uitbreiden. En ik denk een beetje ongemak bij artsen. Omdat um, dit, dit standpunt is geformuleerd omdat uh, geconstateerd wordt dat heel veel dokters bang zijn om uh, bij bepaalde categorieën van patiënten over de brug te komen met hun, met hun euthanasie. Waarom? Um, nou ja, het gaat om mensen met een chronisch-psychiatrisch ziektebeeld. Het gaat om mensen met een beginnende dementie. En het gaat om mensen die, wat we noemen, voltooid leven. En ja, waarom? Kijk, die mensen die zijn in staat om op hun fiets, bij wijze van spreken, naar je praktijk toe te komen. En dan te vragen om de dood. En dat is iets zo paradoxaals. Dat je zegt van, ja, maar iemand die, iemand die zelfs nog de Albert Heijn kan, die ga ik niet aan zijn eindje helpen. Um, omdat je bent begonnen over euthanasie in termen van ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij een lichamelijk, bij een lichamelijk ziek zijn. Spreekt en u uit ervaring, als u zo'n voorbeeld geeft? Ja. En wat doet u als iemand op de fiets komt met die vraag? Um, ja, dat is lastig. Um, het is zo dat je... Ik heb het dan over beginnende dementie. En uh, dat zijn mensen die inderdaad dicht gaan of zelf naar Albert Heijn uh, maar die, die vragen niet om de dood omdat ze bang zijn dat ze straks gaan lijden als hun dementie echt erg wordt. Die lijden nu al, ook in het begin van hun dementie. En juist omdat ze misschien weten: van nou, ze, ze zijn nog helder genoeg om dat te beseffen. Dat is zeker. Ja. ja, nee, dat is. Het. Dementie in die beginstadia is ook in de latere stadia, maar dat kan je niet meer zo goed zeggen. Maar dat is een, een enorm een, ja, een, een nare ziekte... omdat je je heel bewust bent van het feit dat je geestelijk aan het struikelen bent. Maar wat zegt u als iemand komt met die vraag van... ja, het is nog niet uh, alle dagen manifest, maar soms wel... en ik wil daar nu maatregelen voor treffen? Um, nee, dat weet ik niet. Je kunt niet zeggen... Zeg maar in, in het begin van je dementie, als je, als je je leven nog min of meer op orde hebt, dan kun je niet zeggen: Ik kom eigenlijk nu boeken hè, voor straks. Als het Nee, zo werkt het niet. Je moet, je moet om de dood vragen als, als dementerende, dat klinkt nou een beetje raar. Um, in die situatie waarin je werk door je ziekte al bij de strot gegrepen wordt. Je kunt niet preventieve euthanasie... is ook bij dement Nee, dat doen we niet. Nee maar... nee, maar op, op het moment dat, dat die dementie dan verder, dan verder gaat... Ja, dan ben je er niet meer toe in staat. Het ja, is, een, dat hele is een hele rare ja, paradox. Nee, dat is een daar niet toe. Het is heel erg bij dementie dat je die, die timing... He, van wanneer moet je dat dan vragen? En als dokter, he, hoe lang moet je nou nee zeggen? Dat is wel iets wat... Um, nou ja, dat, dat eist wel wat evenwichtskunst. Maar waarom is er niet... toen ik dit onderwerp voorbereidde, dacht ik eraan... waarom is er niet een donor codiceel voor euthanasie? Waarom kun je niet van tevoren, als je nog bij... Um... Goed, goed verstand bent, besluiten, als ik schimmig word in mijn hoofd... dan wil ik niet zo eindigen en dan wil ik dat ik deze mogelijkheid al heb besproken... en daar een afspraak over heb gemaakt. Nou, dat kan ik u wel uitleggen. Kijk, um, als je dat heel vroeg in je dementie regelt, hè, dat je dan tegen mij zegt... nou, als ik mijn kinderen en, en de hond niet meer herken, hè, dan wil ik dat u mij de overdosis geeft. Um, stel dat ik zeg, oké... Okay, uh, maar dan kom ik op die dag binnen met de overdosis... en dan zult u tegen mij zeggen, wat, wat kom je doen? Zo, ja, dat heb je besteld een paar jaar geleden. En dan, en dan heb je een idiote situatie waarin ik tegen de zussen moet... Nou, hou maar vast, dan heb ik dit geregeld, dat gaat erin. Dat, dat kan natuurlijk niet, dan moet je iemand tegen zijn zin ombrengen. Mm -hmm. en, en, maar dit is nog steeds niet een, een, een, een helder standpunt van de KNMG over deze kwestie, hè? Nou, het is in zoverre helder dat... Er was een bijna automatische reflex in artsen om te zeggen van... luister, als je dement bent of dementerend bent... dan hoef je mij niet aan te komen met een, met een verzoek om euthanasie. Ik ben zelf ook van die club geweest hoor. Dat ik dacht van, nou, bij dementie kan het gewoon niet. En dat, is een, dat, nou ja, dat behoeft nuance. Dat is veel te, veel te grof en te eenvoudig gezegd. Het kan wel een dementie in het, in het begin. U heeft nog steeds geen antwoord gegeven op die vraag van dat voorbeeld... van iemand komt op de fiets naar u toe en gaat daarna naar de Albert Heijn, maar zegt van ja, ik ben nu dementerend en ik wil een einde maken aan uw leven. Wat zegt u tegen zo iemand die nog steeds kan fietsen... en, en af en toe zeer heldere momenten heeft? Doet u dat of, of uh, zegt um, u, ga maar naar iemand anders? Nee hoor, dat, ik zou zeker niet zeggen, ga maar naar iemand anders. Ik ben als scanarts uh, enkele malen betrokken geweest bij zo'n situatie. Ja, hoor. En dan zegt de scanarts ja en dan zegt de, de dokter die de overdosis moet overhandigen... die zegt ook ja. Maar ik, ik, ik vertel dat nu zo... Het gaat niet makkelijk. En de meeste huisartsen... en daar gaat het eigenlijk om, dat zijn de artsen... die zijn altijd de pineuten met dit soort vragen. De want die moeten het doen, praktisch. Ja, precies, ja. En dus de meeste huisartsen zijn er huiverig voor en, ja. en uh, angstig over. Nou ja, die KNMG die heeft ook de kennen gegeven dat artsen... ook al zijn ze principieel tegen euthanasie, want die heb je natuurlijk ook... die uh, mogen patiënten met een terechte euthanasiewens niet laten zitten. Ze moeten een dergelijke patiënt doorverwijzen naar een andere arts. En ik kan me voorstellen dat... Uh, dat, is, dat is natuurlijk wel een goed idee, denk je dan, maar de kans dat een andere vreemde huisarts een voor hem totaal of voor haar totaal onbekende patiënt gaat helpen... dat zal in de praktijk misschien ook klein zijn. Ja, die kans is klein. En dat is ook een enorm probleem. Het is ook zo dat een dokter die tegen euthanasie is... Eh, niet in de stemming is om door te verwijzen. Nee, die zal gewoon zeggen van, ja, maar dat is een verkeerde daad. En ik ga niet regelen dat u die verkeerde daad kunt plegen. Dus als patiënt, of als, ja, als patiënt, moet je eigenlijk eerst aan je huisarts vragen, hoe, wat is jouw standpunt ja. hierin? En als je hoort dat iemand zegt van, ik doe dat niet, of ik ben erop tegen, dan, dan, kun je, dan weet je dus dat je daar weg moet. Nou ja, dit is dan de minst problematische categorie van artsen. Degene die echt tegen zijn. Maar daar kom je gauw genoeg achter. Een veel problematische categorie is de categorie artsen... die tegen een patiënt die terecht om uitresie vraagt... die voldoet aan de criteria. Ja. En de dokter is er niet op tegen dat hij dan toch in uw geval zegt... nee, u, u leidt u leid niet genoeg. Maar dan zegt de KNMG, die moet dus doorverwijzen. Nee, ja, de, de, dat is, nee, het gaat nu de, om... Ik heb het nou over een moeilijkere oh. categorie. Dus de echte principiële weigeraars zijn niet zo problematisch. Want dan weet je nee. als patiënt, nee. ik hoef je niet te vragen. Okay. Nee, Als je het vraagt en jouw dokter, die niet tegen is... maar die zegt, nou, in jouw geval, nee, jij, jij ja. leidt nog niet genoeg. Dat is vervelend. Dan Eigenlijk hang je dan. Maar dan, dan kun je niet... Er bestaat geen beroepsmogelijkheid... tegen het oordeel van jouw dokter. Ik had toch naar een andere arts scherm? Ja, ja, maar dan is de reden is waarom je naar nou, die andere art. dokter gaat, is... Mag ik bij u in de praktijk? Nou, waarom? Ja, omdat ik euthanasie wil. En dan zeggen bijna alle artsen, zullen dan zeggen ja, verdorie, die praktijk wil ik niet. Want dan krijg je, en dan krijg je zo'n praktijk, dat mensen naartoe rennen omdat ze dood willen. Nou, dat ja. wil niemand. En nou heeft die KNMG ook, hè, want da, da, da, da, daar gaat het over, dat standpunt, Waar hebben we het nu over. Die heeft ook gezegd, eh, mensen kunnen ook zelf een eind aan hun leven maken. Door bewust te stoppen en drinken. Die, daar wordt ook op gewezen. En dan zijn artsen verplicht om te helpen bij de voorbereiding en... En, en, en zorg te verlenen. Wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, het gaat om. Dit is nou die voltooid levenproblematiek. Iemand is 90 jaar oud, maar zeg maar goed van lijf en leden, maar zegt toch. Ja, mijn leven is voorbij. Er, er wacht mij niks meer. En ik wil, ik wil stoppen met leven. En daar dat is in de uitanitie werd niet in voorzien. Want dan leid je niet. niet uitzichtloos en ondraaglijk, maar dan heb je een existentieel probleem. Namelijk, de beker is leeg. Maar dat klinkt toch als een heel hardvochtig standpunt? Dan verhonger je jezelf maar dat en klinkt. dan drinkt dan maar niks meer. Dat kan oh, toch, kun je is, er niet zeggen tegen mij. Het is goed dat we het er even over hebben. Die, dat stoppen met eten en drinken is zeker voor een 80-plussen... geen afschuwelijke manier om te overlijden. Ik spreek uit ervaring. Ja, dus dat is niet, dan nee. hoef je niet jezelf dood te hongeren of dood te dorsten. Allemaal van die zeg maar, dramatische uitspraken. Leg uit dan, want uh, zover reikt mijn kennis niet. U heeft dat gezien bij patiënten in uw ja, praktijk, dat ze dat gedaan hebben. Ja. En dan, dan, dan ga je vrolijk naar het einde. Neten. Dan ga je op een zeer draaglijke manier naar je eindje. Oh. Ja, hoor. Je, dat niet eten is het minste probleem. Uh, niet drinken, dat is het lastigste. Maar die, uh, uh, die dorsten bij oudere mensen... dat dorstgevoel is niet zo, niet zo intens en niet zo heftig. Hoe lang duurt dit dan? Dit is, uh, als je pech hebt, duurt het acht dagen, negen dagen, tien dagen. Maar, en daarom wijst de KNMG daarop. Als iemand dat doet, heeft hij wel recht op palliatieve begeleiding. Dus... Als iemand dan zeg maar onrustig wordt of gaat doorleggen of vervelende dromen krijgt of uh, een, een toch vervelende dorst krijgt, dan moet je als arts um, ja, in het strijdperk treden en iemand op een adequate manier begeleiden door mensen pijnbestrijding te geven, door ze dus noodspalliatief te nou, studeren. Het klinkt toch weinig aantrekkelijk wat u hier vertelt. Ja, maar we hebben het wel. Ja, nou, nee. Het hele, hele gebied is natuurlijk is, niet echt aantrekkelijk. Nee, maar we hebben het niet over aantrekkelijke zaken. Dus het is. Uh, luister, we hebben het wel over doodgaan. Maar dit is geen marteling, echt. Dat is het niet. Hmm. Maar goed, in ieder geval uh, om het, uh, het, het, het, een stap vooruit in het standpunt... dat eindelijk die artsen daar nu eens even uh, van zich hebben laten horen... van wij zijn hier wel degelijk mee bezig. Ja, ik denk dat KNG Heda zijn best doet om um, de collega's... die zo, ja, die weifelen, hmm. en een beetje ja. bang zijn... een hart onder de riem te steken. Bert Keizer, hartstikke bedankt voor pleeghuisarts en filosoof. Meer informatie op onze website, newshow.nl. Ja, en zometeen zijn we nog bij u terug. Uiteraard een heel uur, heel mooi, met Willem Nijholt... En uh, Hans van Maanen over 50 jaar het Nationaal Ballet. En de boeken natuurlijk met Ingrid Hogenvorst. Dat zo. Samen thuis samen dros. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Het, het vliegtuig lijkt te zijn binnengevlogen in de toren met de televisieantenne. En met deze week... Right Een reconstructie van de dag die de wereld veranderde. Het is onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Met oud-minister-president Wim Kok en onze luisteraars. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1.